zit van der Linde met het NOS-journaal. In Iran is de Brits-Iraanse politicus Ali Reza Akbari geëxecuteerd, meldde Staatsmedia. De oud-minister van Defensie van Iran werd ter dood veroordeeld... ...wegens spionage voor de Britse geheime dienst MI6. Hij zat al sinds 2019 vast. De BBC heeft geluidsopname waarin hij zegt gemarteld te zijn in de gevangenis. De Britse minister van Buitenlandse Zaken, Cleverly, riep Iran gisteren nog op de brute dreiging van executie niet door te zetten. Volgens het Verenigd Koninkrijk was de ter dood veroordeling van Akbari politiek gemotiveerd. Het waterpeil in de Lingen is vannacht niet verder opgelopen, meldt waterschap Rivierenland. Het water in de Gelderse rivier staat twee keer zo hoog door de vele regen van afgelopen dagen. Het waterschap heeft alle gemalen en extra pompen aangezet. Vandaag is meer regen verwacht, waardoor het peil verder zal stijgen. Op enkele plaatsen kan het water voor overlast zorgen. In Leerdam bestaat bij zo'n 200 adressen de kans dat tuinen of kelders onderlopen. Drummer Robbie Bakman van de rockband Bakman-Turner Overdrive is overleden. Zijn broer Randy, met wie hij jarenlang in band zat, maakte het nieuws bekend zonder een doodsoorzaak te noemen. Hun eerste hit was in Nederland meteen de grootste. You Ain't Seen Nothing Yet haalde in 1974 de derde plek in de top 40. Robbie Bakman was 69. En Lisa Marie Presley wordt begraven op Graceland, het landgoed van haar vader Elvis, in de stad Memphis. Ze overleed donderdag op 54-jarige leeftijd na een hartstilstand. Als enige dochter van Elvis was Lisa Marie eigenaar van Graceland. Afgelopen zondag kwam ze nog langs op de dag dat Elvis 88 zou zijn geworden. Het weer vanuit het zuidwesten uit gaat het regenen. Dat duurt tot ver in de avond. Het wordt ongeveer 11 graden. staat een krachtige wind aan zee, soms hard of stormachtig. Morgen nu en dan een bui, minder zacht en een graad of zeven. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland yeah. staat de feed op A1 Amsterdam richting Amersfoort. Voor Muiden is de vertraging 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. Super, super.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu Tobak Leeft. Potverdorie ja. verdorie zitten die gasten van Tobak Leeft en nou alweer. <laughs> ja, het is toch prachtig jongens. Dit alles komt samen op dit moment. Echt geweldig. Nou, Ik vind dat uh, geen goede zaak. Ja, ik vind die moet je strenger in de gaten. Jazeker. De beste. De allerbeste. Ja, dat zijn wij. Ze zijn gewoon de allerbeste. Klopt, maar ze hebben je eigen borst. Dat is echt onnodig gewoon. Nou goed, het is de dag na. Ja... Vrijdag de 13e. Oh! What the fuck! En het was niet zomaar een dag, want wat hoorden we allemaal voor nieuws? Meer dan de helft van de jonge vrouwen had het afgelopen jaar te maken met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Van intimidatie tot verkrachting. Totaal onacceptabel. Ik voel we zijn nu echt wel op een punt gekomen. Waar we denken ook wel als Nederland zeggen van ja, dit is niet normaal. Dit is niet normaal, er moet iets mee gebeuren. Oh. Ja, meer dan de helft van de vrouwen heeft daar last van. Vooral maar, jonge vrouwen. Ja, dus ik ben zoiets van, ja, is daar geen oplossing voor? Nou, ik dacht zelf gewoon... Uh, Bijna iedereen wil wel gevaccineerd worden. Ik dacht vaccineren. Ja, chemische ik castratie bedoel je? Ja, jij zit altijd met het nietje. Dat vind ik dan echt heel ja. rigoureus. Maar ik denk gewoon een seksueel dempend middel. En dan vooral jonge mannen moeten... Die moet, je moet ze jong al dempen. Want ja, die zijn natuurlijk bezig met zich te vermenigvuldigen die ja. wilden dat ook er ook bovenop springen waardoor dus als er een mooie uh, extra erbij komt dus dat er minder uh, vroegtijdig zwangerschappen onderbroken hoeven te worden precies want zeker als het tegen hun zin is dan uh, denken de heren er echt niet aan om uh, nee nog iets, iets uh, te doen tegen seksueel overdraagbare aandoeningen huh? dus ik ben echt nieuwsgierig op welke kant het opgaat want het is een serieus probleem net zoals de vaccinatie of net zoals de, de corona dat moest ook gevaccineerd worden dus denk gewoon jongen... Mee, maar er gewoon inspuiten met een uh, het seksueel demp het middel. En, dan en, deze en denk ik plos. dan ook weer aan de avondklok? Hoort die daar dan ook ja. weer bij? Nou, niet na twaalf uur s'avonds, denk ik dan. Ja, dat scheelt wel. Ja, dat scheelt misschien... wel. Ja. Want dan, uh, maar dan misschien die die vriendin thuis wordt dan extra lastig gevallen. Dat moet je ook weer niet hebben, natuurlijk. Oh ja, ja maar ja. binnen natuurlijk. Nee, dat, dat mag ook niet, hè? Nee, dat mag ook niet. Dat was vroeger al zo, hè. Dan kon je je man niet aanklagen. Nee. Terwijl hij nee. je al de hoeken van de kamer liet zien. En iedereen keek weg, want het mocht. Het mocht? Ja. Ja, jongens, we komen toch uiteindelijk neer op straks gewoon echt. Uh, ja, een beetje conservatief worden. Nou, dat je dat je vergunning aan moet vragen als je een keer seks wil hebben. Vergunning Met een vrouw. vrouw. Ik vind het geen slecht idee. Ja. Zeker. <laughs> maar dan, dan staat hij ook, hè? Een knipkaart. Ja, maar dan staat hij ook. Ja, Niet dat hij ja, dan ja. zegt. No, nee, je had het beloofd. Nee, het staat op papier. Het is een vergunning voor verleend. Dus ik heb recht op. Oh. Ja, ze kan ook de andere kant op gaan. Oh, dat is ook niet allemaal de bedoeling. Nou, je begrijpt wel zware kosten om deze We, er We oh. zijn er weer. We zijn er weer. Nou, goed. Ja, heb jij nog iets gemerkt van vrijdag de 13? De? Uh, nee, eigenlijk niet. Nee? Het is gelukkig heel verspoedig gegaan. Want ik ben even heen en weer geweest naar Heerenveen. Want uh, er werd een... Uh, Heerenveen? Heerenveen. In oh, Friesland. Heen. <laughs> dus heen met de auto en een bus en een trein. En terug helemaal met de trein. Het is allemaal heel verspoedig gegaan. Dus ik kan niet anders zeggen. van, nou. Oké. Okay. Jij ja, hebt niet te maken gehad met uh, allerlei treinen? Want ik bedoel, nee, de afgelopen nee, week was het uh, druk Wat was dit ook weer voor nieuws? De NS biedt excuses aan. Gisteravond strandde de Intercity van Den Haag naar Enschede... Ja. in het open veld bij Gouda. Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden... zaten reizigers urenlang vast. Ja, echt in de trein. Zeker. Ik wou ook met de trein was gegaan. Jazeker. Ja, zeker. Echt, vier lang hebben ze op het viaduct. Hè. Echt op het, op het punt dat je denkt, hoe kan ik daar nou stoppen? Nou ja, ja, en dan moesten er mensen eruit vandaan gehaald worden. Vier lang hebben ze gezet. En het leuk is ook die beelden die dan gemaakt worden door amateurfilmers. die dan ook het toilet hebben laten zien dat die helemaal vol loopt. Oh, bak. Dat dat nou, mijn plas kan er nog wel bij hoor. Echt wel, dat lukt dan ja, wel. Ja, je moet wel. Dat yeah. is natuurlijk wel een probleem. Dat was gisteren ook bij het toilet. Dat had ik een plekje en die was precies voor het toilet. Yeah. En al die mensen die dan uh, de deur dan niet dicht krijgen. en die niet, die niet snappen dat ze binnen op een knopje moeten drukken om die deur te sluiten. Oh, oké. Okay. En, uh, juist, wat een boel mensen moeten er plassen altijd. Dat is niet normaal. Ja, echt waar. Maar goed, Jans, is al lang in het zit, Dat is toch logisch natuurlijk. Goed, ja. je snapt al twee uur slag gehouden met hier en daar wat informatie. te krijgen. oh, dat is best handig om te weten. Echt waar. En hier en daar natuurlijk geschiedenis. Ja, het is vandaag 14 januari. En er waren weer interessante dingen die gebeurd zijn, die we straks melden. Eerst nu even Goud van Ouds uit Nederland. Luke Hemming. en move it like this. geleden, met Lucas Hemming. Hij heeft al een nieuw werk uit maar ja, ik denk nou pak deze film like move. Nee, move like this. Precies. Ik zag niet dat je zo goed kon dansen. Nee, klopt, dat hoor ik steeds vaker. Ja, als ik dan even een mopje gaan dansen in een discotheek... toen denken mensen, zo, de nieuwe Jan Volt is opgestaan. Natuurlijk. Dit was Lucas Hemming. Goed, we kijken even de wereld in. Het is nog vrij duister buiten. En er zijn allerlei dingen. Soms vandaag schrok ik een beetje op de Telegraaf. Oh, misschien ook dat Lisa Marie Presley van ons is heen gegaan. zo jong al. Op 54-jarige leeftijd. En vandaag een grote foto van ja, Elsie. Elci, el, Roemli. Oh. Ja. Uh, met een grote foto op de voorpagina. Ik denk, what the fuck is zij ook? Uh... Nee, zij is 25 jaar in het vak. En oh. uh, dat moet dan gevierd worden. Maar ik schrok wel even. Ik denk, wat de... Nee, toch? Is die ook dood? Is die ook dood? Ik denk, oh no, jezus. Met, nou dat ja, dat hoop je dan geval. niet natuurlijk, hè? Maar goed, Elise Marie die wordt op het, uh, het landgoed Graceland. Wordt ze begraven, hoor ik vanochtend op de oh, radio. Dat heeft ze en... wel uh, bedongen, blijkbaar. Nou ja, het is haar landgoed. Geloof oh, ik ook. oké. Okay. Dus, nou ja, het zal wel een soort museum blijven, denk ik. ik, lijk. ik denk het lijkt me sterk dat het boel verkocht wordt. Ja. En dat dan eh, iedereen daar nou ligt begraven en dat je ja achter in de tuin liggen nog twee gasten begraven, maar, eh, maar kijk maar wat je ah, ermee doet. Er is vast niet veel van over dan toch? Nou, dat, dat weet ik niet. Nou, nou ja, ze zeggen, er worden uh, graaf worden volgens mij een jaar of tien of zo geruimd. Oh, hij, denk... hij, heeft niet hij heeft niet betaald, dat is zo. Elvis en uh, heeft dan, niet dan worden graafs geruimd. Ja, ja. ja, je blijft misschien wat boons over, maar ja, zit. je blijft wel. misschien wat bonen over, nou dat wil je niet natuurlijk. Alleen, alleen overblijven. <laughs> ja, ja, ja, Zo'n ja. zo vreselijke gast die weet hoe de wereld in elkaar zit. Nee, ja. nee wat, je, wat je wel een tijdje zag op begraafplaatsen, ik ben de laatste tijd wel een aantal keer geweest, dat je van die briefjes zag hangen ja. met uh, wilt u dit graf uh, adopteren? Want anders wordt die geruimd. Oh? En dat waren de graven, die waren 150 jaar oud, of soms nog wel ouder. 200 jaar oud. En het waren, ja, de familie van die uh, mensen die er lagen, die leefde al niet meer. Dus daar werd niks meer over betaald. Dus hadden ze hadden zoals, ja. Ja, moeten we dit bewaren of niet? En vaak is het zo'n steen, die kan je niet meer lezen. Weet je. je denkt, nou, waarvoor staat hij daar nog? Is het uh, Nederlands erfgoed? Is dat het nog? Ja, nee, da dat kan natuurlijk. Dat kan wel, want sommige gra uh, grafstenen zien er wel heel mooi uit. Ik denk, van, als ja. dat weggehaald wordt. Maar goed, ja. later liep ik er weer overheen. En een jaartje later dacht ik, hé, hey, nu zijn de briefjes weggehaald. Dus blijkbaar hebben mensen toch geld gedoneerd. Ja. Of hebben ze gedacht, nou, <tus> laat het maar liggen. Dat uh, komt toch weer een keer. Dus, dus het betaald? betaald ja. voor tien jaar. Zoiets. Ja. Ik weet niet hoeveel het is. No. Nou, volgens no. mij was het iets van 770 euro staat mij bij voor tien jaar of zo. Oké. Okay, nou. Dus uh, nou ja, dan denk ik van ja, ma. Hè? Yeah, yeah, nou, maar het is dan in één natuurlijk een groot bedrag, hè? Dat, dat, dat is ook weer. Maar eigenlijk moeten de mensen die dat doen, eigenlijk gewoon een beetje reserveren. Dat ze zeggen van nou, als ik nou iedere maand een tientje opzij leg, dan uh, heb je na, na tien jaar heb je natuurlijk al wel wat over. Ja. Yeah. Ja. Dan heb je 120 per jaar. Dus heb je nog 50 over om het leukste te doen. Uh, je komt in, kom in een gemeente te wonen. En dan krijg je zo'n lijst met waar je allemaal aan moet betalen. En dat is gewoon... Uh, je, veel moet, veel. je moet ja. een uh, graf adopteren. En ja. uh, milieu en dat. En uh, je moet die mensen helpen. En de, de, de, de voedselbank ja. moet je elke maand... Ieder geval een doos met wat voedsel geven. Dat het gewoon even een lijstje komt. Want dus je denkt, zo kan je de wereld redden. En maar niet je... belastingen heffen. Maar gewoon rechtstreeks naar die, naar die instelling dat geld moet dat gaan. Oh ja, ja, ja. dat kan In ook. In plaats van dat weer een ambtenaar erop moet zitten. Want nou ja, dan schuiven we het geld daar naartoe en daar naartoe. Nee, rechtstreeks maak je het over naar zo'n voedselbank. Of rechtstreeks naar uh, de begraafplaats. Of rechtstreeks ja, maar dat naar, doen de... mensen dan niet... Dat doen mensen dan niet? Nou, dan moet die voedselbank er gewoon werk van maken. Oh, dan moeten er toch weer een ambtenaar op. Nee, laat maar. Dit werkt ook niet. Nee, ik mensen, mensen hebben het al niet breed. Nee. Dus kunt kunnen nog maar net die. Uh, ze zijn wel breed over het algemeen, maar niet, ze hebben ja. het niet breed. Maar ze nee. kunnen die belasting dan eigenlijk al moeilijk betalen. Maar als ze dat zelf moeten doen, dan denken ze ook van nou. Uh, ik heb het zelf wel niet Waar zwaar. Moet ik dan zoveel geld aan? Iemand nee, ik er? zie het gewoon regelmatig. Zeg maar. Als ik dan uh, weer van uh, Alkmaar naar Sjimpancra zei... Dan denk ik bij mezelf... Ja, ja, nee. Mensen hebben het hartstikke breed. Oh, daar gaat er weer een. En weer een. En weer een. Al die een, fietsen, een. ja. Al die ah. elektrische fietsen van jong tot oud... En dat zijn natuurlijk allemaal tweedehandsjes. Die zijn natuurlijk niet zo prijzig. Twee, drie duizend euro. Hè? Gelukkig. Want je hebt ze ook van vijf. Dat is ook waar. Dus de mensen hebben het niet zo breed. Nee, ik snap het. Nee. Ze hebben het geld aan de goede ding uit. Nou ja, dat weet je niet. Ja, uh... ik, sprak, ik sprak mijn zwager. Die was vijftig geworden. Uh, Wordt ook een beetje. Kreeg ook een beetje een buikje. En daar had hij zo van... Ja, shit, balen man. Hij zegt, ik heb een elektrische fiets. Maar ja, mijn uh, conditie is omlaag gegaan. Maar ik heb thuis een spinningbike neergezet... om te compenseren. Ik zeg, gast, denk even na... Gaan ga daar je naar buiten je fietsen. Ja, dan ga je dus zeg maar met je elektrische fiets naar je werk. Dat is wel lekker. Maar je hebt geen conditie. Ga je thuis een spinningbike, die zijn ook hartstikke prijzig. Ga je in de woonkamer zitten uh, met slechte ventilatie. Dan ga je daar nog een keer je conditie op peil brengen. Je hebt tijd over, zeker. He? Ja, je hebt ja. echt heel veel tijd over gehad. Nou ja, als en mensen het is zonder van al die energie. Ja, maar ik denk wel dat als mensen nou uh, op thuis uh, uh, zo'n fiets hebben. En dat ze dan uh, de, de uren dat je dus bijvoorbeeld. Uh, als een, normaal als een kuis op de bank zit. Als je dan die uren inderdaad gaat fietsen. Zet er nog een klein batterijtje aan. Dat je ja, die op ja, kan ja, laden. Ja zeker. Waar, je, je eigen elektrische fiets mee oplaadt. Ja. ja. Nou, dan ja. ben je er wel denk Een beetje ik. omslachtig allemaal. Maar goed. Ja. Ik snap het. Ja. Maar ja. Ga, ga inderdaad. Pak de trap eventjes naar boven. Ja. Ga boven plassen. In van, dat plaats van beneden. Dan is alles opgelost. <coughs> nou niet alles. Maar wel heel veel. Ja. Nou goed. Ja. Dan heb je al dingen zo kunnen traceren op het net. Ja. Ik heb wel wat getraceerd inderdaad. want er was. Uh, een Willy Wonka-achtige actie. Oh, leuk. Dat was, uh, in, in Schotland was dat. En uh, Brewdog beloofde dat er 50 massief gouden blikjes bier in de verpakkingen waren verstopt. Massief? Ja. Oké. Okay. Er waren van honderdduizenden euro's. Maar uh, de winnaars vonden alleen blikjes die met goud verguld waren. Dus ze zijn naar de rechter, rechter gestapt. Ja. Yeah. Waar ze alsnog een flinke compensatie ontvingen. Brewdog topman James Watt heeft naar eigen zeggen... een half miljoen uitgerukken voor een schikking met de schatzoekers. Zo. Nou ja... En, uh, en waar was, wat, wat was degene dus die, uh, die leugen verspreidde? Hij zei, dacht dat het echt zo was. Maar ja, een echt blik, massief gouden blikje bier zou al gauw uh, 410.000 euro waard zijn. Dus enkele schatzoekers hebben dus het bedrijf voor de rechten gedaagd vanwege deze misleidende actie. En uh, ja, die gaf hun gelijk. En Broodalk moet in de toekomst zulke teleurstellende winacties voorkomen. Ja, ja. Nou ja. En, ja, en het bedrijf is ook nog eens een keer op social media door het slijk gehaald. Dat geloof ik wel, ja. Maar ja, het is wel ernstig. Ja, zeker ernstig. Een massief gouden blikje. Ja, nou die eigenaar was wel bereid om zo'n 17.000 euro uit te keren aan degene die dat deden. Per blikje. Dat kost hem dus ruim een half miljoen euro. Oké. nou. Wel ernstig hoor dit. Nou goed, wel weer reclame, maar niet de gewenste reclame. Nee. Goed, straks nog de zandvoorts bericht om half en natuurlijk... Okay, ja, de geschiedenis zeker. Eerst eens even wat lekkere gitaarmuziek om wakker te worden. Want het is op zaterdag morgen Applebank. Little Victories Daytime TV. Ik wist ook niet, hij maakt nog steeds muziek en heb het over Iggy Pop. En als je naar nou deze stem luistert, is dat van Iggy Pop? Die is toch dood? Nee, dan ben ik in de war. Iggy Pop leeft nog, maar Lou Reed. Deze man klinkt natuurlijk ook een beetje als Lou Reed. Die is wel overleden. Maar deze Iggy Pop is gewoon 75 jaar oud. Dat hoor ik een beetje in zijn stem. Maar als je zegt, maar de nieuwe single van hem luistert, want dit is ook een stuk wat hij uitgebracht heeft. Maar als je de nieuwe single luistert, dan denk je, oh, hij is nog wel een beetje wild Hij is nog steeds een beetje een punk rocker. En dat probeert in de videoclip nog steeds erg hip te zijn. Hij gooit met oud fruit. Wat vergelijkbaar is met hoe hij er ook een beetje uitziet, oud fruit. En dat gooit je tegen een muur aan. Maar ik ben zeggen, als 75-jarig mag je het nog niet klagen, moet ik zeggen. Hoe hij eruit ziet en hoe hij in het leven staat. Dus ik ben benieuwd of hij dit druk, drugs en dranks een beetje afgezworen heeft. Want dat was natuurlijk ook niet heel goed voor hem lichaam. Maar goed, ik kan me nog herinneren dat hij in Nederland nog geleden heeft opgetreden. Ook weer ontbloot boven lijf. Dat hij staat te dansen en te swingen. En als je dan op een verkeerd moment een foto maakt... dan zie je toch wat huidplooien. Een euh, kant op gaan. Dat je denkt, nou ja, oké. Okay. Ja, dat is toch logisch. Fuck you allemaal. Ik kan me niks schelen mm -hmm. gewoon. Nou, zo mag je in het leven staan ook gewoon. Hè? Dat vind ik ook. Precies. Het is zo leuk om jezelf te herkennen. In een oude man. <lacht> Altijd leuk. Goed, nou, euh, ja, we kijken even de wereld in. De voortraagend andere plaat van daytime TV is een leuk beentje met jonge gasten tegenovergestelde. en dat heet de Little Victories. Zijn van die kleine overwinningjes in het leven? Mm. Maakt het zo leuk. Ook die vraag ja. op de theezakken. Dacht je theezakjes die nodigen altijd uit om antwoorden te geven? Hè? Ja. Ook altijd. Ja, ik vind het wel leuk. Ja, is leuk. Goed. Nou, wat zie jij? <coughs> nou, er is een eerste reus die uh, staat al ruim twee eeuwen in een collectie van het British Museum, de Hunterian Museum. Ja. Yeah. Is dat nou een, een, een jachtmuseum of zo? Ja, er staat een eeuwenoude skelet in van Charles Byrne uit de collectie. Uh, in de collectie stond hij daar. Ja. Maar dat uh, was een eer die hij eigenlijk, uh, eigenlijk wel uh, zelf had aangegeven die een zeemansgraf wilde hebben. Okay. En die Byrne, die werd in 1761 geboren, twee eeuwen voor mij exact. En vanwege een vermoedelijke aandoening aan zijn hypofyse maakte hij echt te veel groeihormonen aan. Waardoor hij uiteindelijk een uh, lengte bereikte van ruim 2,30 meter. 2,30 meter? 30. Ja. Okay. En uh, hij had ook wel uh, bekendheid uh, gewonnen in Londen. Als ze uh, optreden tijdens uh, freakshows. Ja, logisch. Ja, ja zeker. Maar ja, kort zijn voor zijn dood geweest. had, Kort voor zijn dood had hij gezegd dat hij dus uh, een zeemansgraf wilde. Maar uh, de Schotse anatomische chirurg John Hunter... slaagde er toch in om het lichaam van Byrne in handen te krijgen. Een had gedaan. Ja, ja. het vrienden van de Ier had hij omgekocht. En uh, dus al die uh, alle, alle anatomische voorwerpen die, die uh, meneer Hunter ooit had gedaan, die kwamen dus uiteindelijk in de, naar de chirurg vernoemde Hunterian Museum. Oké. Okay. Dus, uh, maar ja, ja, nu zijn er wel mensen die vinden van, nou, het kan gewoon niet meer. En uh, de mensen zeiden ook van, uh, hij, hij was gerenoveerd, het skelet. Maar uh, ja, er, waren, er was zoveel ophef over, dat ze uiteindelijk besloten hebben om hem niet meer tentoon te stellen. Okay. Maar het skelet blijft dus nog wel beschikbaar voor bona fide medisch onderzoek naar hypofyse aandoeningen. Dus hij krijgt nog steeds geen zegen. dit is dus ook een fout om naar zo'n groot skelet te kijken. Want is dan is dat toch een uh, freakshow after dan? Ja, ik denk het wel. Oké. Okay. Ja, net als hij uh, de die je had... Van, uh, dat de mensen helemaal van hun huid ontdaan waren met al die spieren. Ja, en is zo. dat wel boog. Ik, ja. vond het, ik vond het erg naar. Ik ben daarheen ja. geweest. Ja, ik ben er ook heen geweest. Maar ik hoefde er nooit meer heen. Het was ook een freakshow eigenlijk. En te, en dan, maar goed, die mensen die toen dood zijn gegaan. Jij, <coughs> hebt, jij hebt een lichaam ter beschikking gesteld. Precies, die hebben daarvoor ja. gekozen. Zou jij dat willen met jouw lichaam? <coughs> nou, ik weet het niet. Ik moet vooral, vooral naar je geslacht Of dat er een beetje goed uitkomt. Dat je denkt van. Uh, nee, nou, dat komt er niet zo goed uit. Nee. Dus uit. ik denk, nou, doe maar niet dan. Maar ja, Maak dat er maar een vrouw er... van, zeg ik dan. <laughs> ja. Dan en, denken mensen zo. Die flinke. Nou goed, ja, het is moeilijk. Ja, tegenwoordig kan het allemaal niet meer natuurlijk. Hè? Ze hebben, ik hoorde uh, de, uh, Sowieso op het nieuws hoorde ik vanochtend... het over antisemitisme boeken. Antisemitisme in boeken. Ja. Dat, dat, dat zijn ze tegen aan het gaan. Want dat is dan natuurlijk de vrije geest van een schrijver. Die schrijft dan iets, maar het is antisemitisme. En dat kan dan niet. Maar ik denk, ja, het is ook vrijheid van meningsuiting. Het is gewoon een heel vaag verhaal wat je misschien opschrijft. Ja. En dat kan dan niet. Maar dan kunnen ook heel veel andere dingen niet. Dus nee, klopt. Wat mag het dan allemaal wel? Moeten wij nu alleen maar een goede uh, voorbeeld scheppen in boeken, in films, in alles? Nou, het leuke oh. is hè, van, uh, je, uh, dat, dat wil ik wel even melden. Je mag dus het woord Neger niet meer zeggen. Maar vandaag is er iemand jarig. Ja? Dat is een Duitser, blanke man. Die heet Neger van zijn achternaam. Hey. Dus uh, hij wiens naam niet genoemd mag worden. Dat is, dat is wel. <laughs> ik apart. heb dus daar uh, wel uh, een heel leuk uh, vertelstukje nog over straks. Nou, straks er meer over. Is even, ja. even. geinige muziek. Niemand weet het. Waar we heen gaan? Maar het is vooral ook Doomsday vandaag. En straks er even meer over. Doomsday? Ja. Yeah. Yeah. Het einde van die tijd zit eraan te komen. Hoeveel minuten? Ja. Nou, secondes gaat het over. Daar zit het erin. Echt waar. Uh, nobody knows. Hier Lloyd Karner. Hey, I told the black man he didn't understand. I reached the white man he wouldn't take my hand.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 Shadows of a man with my eyes closed Told myself I should have ran on the boss And I'm supposed to have a plan but I can't think till I figure who I am Are you lost? Or are you just another man Sitting in my sunshine? My eyes wide Tears cried The news lied But he died So who are you? Deze ding Lloyd Carner. En nobody knows. Oh, lekker dramatisch Gewoon allemaal. Zandvoortse berichten. Zeker, we gaan naar Zandvoortse berichten. Groot nieuws voor de Zandvoorters. We schudden elkaar hand weer. Dus, uh, de de, de ja, speech van uh, David uh, Molenburg. Uh, uh, die uh, was afgelopen maandag. Uh, het was een uh, nieuwjaarsreceptie als weers van ouds. We hebben hem eerder gedaan. Toen was het een halfjaars uh, een nieuwjaarsreceptie. Dat was in de zomer. Nu gewoon weer in de winter. En er waren heel veel mensen naartoe gekomen. Echt heel veel mensen. Heel veel gewone burgers hadden zich gemeld. Voor een gratis ja. drankje aan de bar. En hebben de verhaal uh, van hem aangehoord. Uh, zetten vooral drie mensen in de spotlight. Uh, Marike Louise van Pluspunt. Uh, die deed vooral heel veel met jeugd. Om jeugd een beetje op de juiste spoor te uh, krijgen. Kim van, uh, Kim van Schijk van Prakje in Moor. En Eddie Beuling, is dat geloof ik, van Hotel, Buning, Buning. Buning van Hotel De Kust, die, heeft heel veel, die doet heel veel in de Oekraïnse vluchtelingenopvang. En uh, verder stond hij stil natuurlijk bij Paulus Loot, die 300 jaar geleden de heerlijkheid van Zandvoort, met een S, uh, uh, kocht voor een habbekrats. En dat was eigenlijk uh, de huidige Zandvoort. Ja. Zandvoort nu en als je goed gebruikt... kijkt op de foto... Nou? Zie je mij staan? Ja, klopt. Aan Vooraan? Of, ja. ja, ja je hing aan zijn ja, lippen gewoon. Dat was helemaal niet de bedoeling dat ik daar zo ver aan zou staan. Oké. Okay. <gül> ja, de fotograaf zegt: ga jij nou daar staan? komt goed uh, publiciteit en zoiets om. Maar goed, verder uh, werd Zandvoort even geplaatst in het rijtje van Las Vegas en Shanghai. En, dat had dan weer en te maken. Monaco, hè? En Monaco oh, ook. Dat had natuurlijk ook weer te maken omdat er iemand pas geleden een miljoen had het gewoon in je bed Casino. Oh nee, dat had te maken met de Formule 1. Sorry, ik haal nu al het uh, verschillende door elkaar. En verder in stuks werd dan geschreven over Marco Deen. Die zijn vrouw uh, ook uh, daar liep, liep rond. En die kent die 17 jaar en die gaat dit jaar trouwen. Oh. Ik vond het een leuke Kom dus, oh, Oké, okay. We, dus, we zijn dat allemaal nieuwsgierig naar de vrouw van Marco Deen. Die uh, hij al 17 jaar kent en gaat trouwen. Goed, maakt niet ja, uit. Volgens mij is er ook nog een raadslid, toch? Ja, ja, ja. ja klopt. Ja. Uh, warm buurthuis. Heeft u het koud thuis? Kan je gerust langs gaan tegenwoordig bij Pluspunt om op te warmen. Want ze zijn aangesloten bij het project Warme Kamers van het leger des Heils. Elke dag staan de deuren van Pluspunt dus open. Figuurlijk, voor iedereen die zich even wil opwarmen. Gratis koffie en thee en warme chocolademelk. Oh, dat lekker. Dus, uh, en elke dinsdag van 12 tot 1 staat er een heerlijke gratis kop Kopsoep hey. ja, <laughs> kop klaar. Dus uh, het is wel fijn om je op te warmen. Maar uh, je ontmoet ook nog eens uh, andere mensen. Dus nou, gratis koffie en thee. Het is ook wel een plek natuurlijk om gewoon te zeggen... nou, ik neem een laptop mee, ik ga daar lekker zitten. Ja, zeker. Een beetje onder de mensen. Het is de warming een beetje laag, want er worden zoveel mensen... Thuis gevonden die helemaal onderkoeld uh, zijn. Hè, ja, ja daar moeten we straks nog maar even over. Het ja. is echt wel uh, genoeg hoe ja. dat is ook gewoon. En, uh, nou goed, andere nieuws is dat onder andere uh, drie weken uh, zijn ik voorbij. het ging over uh, het, uh, de ijsbaan op het Raashuisplein. Dat was ook weer mogelijk dit jaar. Er werd afgesloten zondagmiddag. En er werd zaterdagavond nog even disco en ijs gedaan. En uh, Dennis uh, uh, Spolders... Uh, ja, Spolders. Die was erg tevreden. Maar hij vond het wel erg spannend. Hij was de eerste keer dat hij voorzitter was van de ijsclub die dat moest realiseren. En er was ook een grotere koek en Dus er kon meer gedronken en genuttigd worden. Ja. En er uh, is dus uiteindelijk uh, in drie weken tijd 7000 liter. Ik dacht, oh, water? Nee, diesel verbruikt om de ijsvloer in, de, in die conditie te houden. En er zijn 3000 schaatsers geweest. En ze zijn niet uit de kosten gekomen. Maar de sponsors hebben wel heel veel bijgedragen. En je kon ook wel zien, al die reclames lang, reclameborden langs de kant... die hebben het wel mogelijk gemaakt. En verder was de fl, fl, fluitketelcurling ook een groot succes. 48 teams hebben meegedaan. En ook burgemeesters en wethouders hadden had ook een team. Okay. Die zijn nog wel ver gekomen, maar niet gewonnen. Want dat was het team... Een café buitenspel. Je ja, hebt dat dat allemaal gewoon En geen incidenten. Dat is ook nog goed? Een café om... buitenspel. buitenspel. Dus het klinkt net alsof het een café is voor uh, down, down the Road en zo. Zo'n zo soort café voor nou, mensen met uh, mogelijkheden. Dat, ik, weet niet, ik ben er nooit geweest. Nee, ik ook niet. Ik, nee. ook niet. Uh, ik wou nog even vertellen: dat komende vrijdag, de 20e, zal Erik J. Kole zijn, uh, zijn klare lijnen loslaten op Zandvoort. Uh, hij is uitgenodigd door Hilly Jansen om iets moois voor Zandvoort te maken. En uh, ja, dat schijnen allemaal uh, visuele grapjes en ook muziek te zijn. En tijdens de opening zal hij optreden met zijn band... het Ampsing Amp Genootschap. En het is leuk, ik heb het even verdiept in het Ampsing Genootschap. En het schijnt dus, dat is dus een band... in die uh, veel Nederlandstalige muziek maakt... en die absoluut tegen de verengelsing is van de Nederlandse taal. Ah, oh, wat mooi. Dus van uh, niet zeggen, hey girl. Dan zeg je gewoon, hey wijfie. Dat is beter. Oh, wow, kijk daarmee uit. Ja. Dit is ongepast gedrag... Hij ja. zegt: Hoi mevrouw. En, en kijk is, er. Uh, komt ook nog. Uh, Marco de komt daar ook. Die heeft een speciaal gedicht gemaakt. En mogelijk speelt burgemeester David Molenburg een nummertje mee met de band. Jazeker. Dus dat wordt wel gezegd. Het is dus, dus 20 januari om 4 uur in het Zandvoorts Museum. Ja, klare lijn. Klare lijnen. Klare lijn. Klare, klare van... taal. En als we het toch over uh, muziek hebben en band, creativiteit en uh, voordrag. Nou, er zijn filmontnames gemaakt van twee vrouwen. En een man in een vreemd oranje gewaad. Oh god. Oh mijn god. En het schijnt over een spreukjesachtige fictiefilm te gaan. Andy Sweets. Uh, is de regisseur. En um, nou ja, het gaat over uh, een humoristische film over um, de, re uh, re nee, de reactie op deze tijd. Hoge rekeningen, strenge regelingen. Daar heeft het mee te maken. En ze zijn waarschijnlijk nog wel twee weken bezig. Dus mocht je die, deze vreemde personen rond zien lopen, geef het niet aan. Er uh, loopt een camera bij en die filmt alles. Ja, en als je ze tackelt en gelijk uh, in de boeien slaat, dan ben je ook in ineens... Uh... Deel van de film. Nou ja, Oranje, denk je wel, zijn die zijn ontsnapt uit de gevangenis natuurlijk. Dat denk je wel, maar. Nou goed, grappiger zijn wel echt wel meer films hier opgenomen in Zandvoort. hè? Leuk. Nog niet zo lang geleden ging het ook over een. Wat was het ook over? Een handhaver? Die werd gevolgd? Ja, dat was ook een film. Nou goed, tot zover hebben we Stamford berichten. Ja, het ik wat gehad. Ik ben gek geworden. Guest Gas Komt uit de band. Supercrash, moet je het even nadenken, Supercrash. En maakt muziek dat groot en meeslepend is. Turn the car around, zit vol met leuke rukjes. Dit is er een van, don't say it's over. No. Een al jaren geleden in de jaren tachtig het is allemaal ergens meeslepend groot en als je dan die gast hier lopen is je, denk, oh, je ziet er wel echt uit als een hele stoere dude gewoon nou dit vond ik een van de betere plaat alweer van vier jaar geleden walk the walk Vooral altijd barsten op je is lekker ja, nou Gaskomers zo ver uit Supergrass. Goed, uh, toepaklijst fijne toestappen aanstaan. Wij kijken even naar de wereld en wat er allemaal in de krant staat. Straatcoaches worden steeds vaker in, uh, ingezet uh, om de aanpak van, uh, van asielzoekers aan te. Aan te nou, nee, de, de overlast van de asielzoekers aan te pakken. En ten Apel hebben ze er heel veel last van. Da daar zijn uh, gewoon van die gasten die eigenlijk gewoon taagans hebben om in Nederland te blijven. Dus die gaan er dan uh, een beetje lopen verzieken. En die gaan even laten zien. Nou, we zijn vervelend en het is helemaal niet leuk om in Nederland te zijn. En voor de aanpak van deze asieloverlast is structureel 45 miljoen beschikbaar gesteld. Juist, ja. En nu gaan, dus, gaan ze veel meer van die... Um straatcozen op straat zetten, die ook hun taal spreken. Maar voor dat geld kan je toch daar wel wat festivals regelen? Ik bedoel, uh, oh, dan ja. hebben ze wat te doen. Festivals, zeker! Met van die pillen erbij! Ja! Zeker! Ja, dan zijn ze wel rustig. Dan zijn ze, ja, ja, ja, ja, maar jij deelt de verkeerde pillen uit. Die moet je niet uitdelen. Oh, oké. Okay. Dan liggen ze heel rustig in een hoekje, ja. Heb <lacht> <lacht> je er nooit belast van? Nee! Nee, nee maar ja, ik kan wat, me ook wat, wel voorstellen, hoor, dan zit je met z'n allen, zit je daar in zo'n uh, ja. zo uh, asielzoekerskamp, hoe zeg je dat? Ja, ja zeg ik ja. dat goed? Maar en, en je hebt geen hol te doen, je, je, je kan de tv niet volgen. Nee? En die verveelt je gewoon de pestpokker. En je weet toch al dat je uitge, uitgezet gaat worden. Ja, daar nou gaan ja, dan we nog ga je spelen ook een vaak. beetje rellen. Weet je wel, nou, we gaan even kijken hoe ver we kunnen gaan. Ja. En, uh, da, ja, en als je dan misschien opgepakt wordt, dan mag je misschien wel een paar jaar in de gevangenis zitten. Nou, ben je ook weer in Nederland? Ja. Oh. Zeker. Ja, ze ja. hebben niets te verliezen. Dus ze gaan hele gekke dingen doen. En ja. vooral winkels hebben er ontzettend veel last van. Want die gasten die gaan me nogal wat meenemen. Ja, ik heb gewoon heel weinig zakgeld. Om die ja. maar een beetje te compenseren. Dus jullie schuld? Je moet me meer geven. Ja, we je, je een oh. doen. we ja. nou, ja, het... uh, zetten de muziek van uh, Frenkie Zuzan op. Wat hebben we het zwaar? Ja. Goed, wat hebben we nog meer? <laughs> we hebben het heel zwaar. Ja, ja ik, ik kom ook niet meer bij als ik dat dan zo word. Ja, er is een 9-jarig jongetje die... Uh, die had het waarschijnlijk ook al zwaar gemaakt voor zijn moeder. Maar die is uh, vorige week zaterdag per ongeluk... door zijn moeder achtergelaten op het tankstation langs de A3. Ja, in de ja. ja, ja. Jawel. Na ongeveer twee uur zoeken lukte het de politie... om de jongen met zijn moeder te herenigen. Ja, jammer. Maar uh, ze kregen een melding dus van een rondwarende jongen op het tankstation. En uh, de jongen kon uiteindelijk aan de politie uitleggen... dat hij alleen naar het toilet was gegaan. Zijn moeder ging tanken en betalen. En toen hij terugkwam was zijn moeder gewoon weggereden. Ze was er helemaal klaar mee, denk ik, met hem... 9 jaar, dat is net zo'n leeftijd. Oh. Irritant. Irritant, moeilijke vragen gesteld. Ja, ik durf ook te wedden dat hij dit gewoon nog jaren tegen zijn moeder gebruikt. Ja, zeker. Dus, maar hij werd dus naar het politiebureau gebracht. En uh, de, uh, de tante van die jongen die meldde zich uiteindelijk via de Nederlandse politie bij de snelwegpolitie. Blijkbaar was haar zus intussen al ingelicht. En rond 11 uur kon het kind dus weer overgedragen worden naar de moeder. Maar die vrouw was dus wel volgens de politie... Zichtbaar opgelucht. Gelukkig. Ja, nou ja. ja zeker. 9 jaar. Dat nee, zijn inderdaad... dan in, niet hele moeilijke leeftijden, 9. He? Nee. Het is meestal 14 of zoiets. Maar ik denk wel dat het uh, vrij traumatisch is voor zo'n jongetje. Dat je dan daar bent en uh, dat je de auto van je moeder niet meer ziet. En dat je denkt, ik ben helemaal alleen achtergelaten langs de oh, Ik hoor weer een, aan een plaat aankomen. Ja, ja. die nee, heb ik vandaag niet. Nee, ik heb even gekeken, maar helaas die heb ik <laughs> niet voor u. Nee, freekensus aan de plaat te rijden. Nee, nou, als je een documentaire wil kijken, dan weet je waar je hem kan vinden, geloof ik. Dat is ook zijn ja. punt. Gisteren zag ik ook die mensen van televisie. Mevrouw, die man heeft zoveel onzinnige dingen te melden, ook in talkshows. En zij vindt hem zo knap. Hij is een model. Zo leuk ben ik niet, zegt ze. Nee, dat had ik al gezien. Ma myself in hell And I can handle special occasions Crying secretly at graduation I can even smile for the camera De premier doet dit, hè? Ja, dit, dit zijn zeg maar de Engelse uh, freakens, dus Etta Marcus. En het heet uh, Smile for the Camera. Zeker. Dat wordt tegenwoordig niet meer gedaan. Nee, doe maar even niet de camera. Nee, ik doe maar niet. Ik sta mijn hoofd dat even niet aan. Vroeger werd er altijd gelachen naar de camera. Want dat was iets bijzonders. En dan probeerde hij altijd vooraan te komen. Ik wil ook op de camera. Ik wil ook vereeuwigd worden. Nou, dat is allemaal klaar. Daar zijn we niet goed, goed nieuws voor uh, April Gavin. Dat las ik vandaag in de krant. Ze had uh, al in 2018 opgegeven dat ze tijdens een, uh, een, een vliegtuigvlucht... Uh, een, een koffer kwijt was geraakt. En ze hadden uiteindelijk, nou, hadden ze het opgegeven. Ja, dat lukt toch niet meer. Hè? Dus ze hadden, nou, ze hadden een, uh, noem je dat? Een, een schadevergoeding gekregen. Nou, aanzienlijk. En uiteindelijk kregen ze afgelopen week toch een bericht van de Amerika Amerikaanse United Airlines. Dat ze toch haar koffer hadden gevonden. En die is echt over de hele wereld geweest. Honduras uh, was hier aangetroffen en was wel een beetje sleet. Was was een beetje beschadigd, maar alles zat er nog in. Alle wow. vuile onderbroeken konden eindelijk eens de was in. Dat was ook wel nodig, want ze was er net aan toe. Na drie jaar. Ja, alle zitjes waren gebruikt. Dus dat was mooi. Deze April G Gavin. Ja, april. Ja, ik spreek het gewoon uit op april. April is gewoon een hele mooie naam. Ja, ja zeker. Is ja, gewoon gewoon een mooie naam, april. Gewoon een maand? Ja, het is de mooiste vrouw ter wereld. Ik zeg altijd april. Ja. Ja, jouw, jouw, jouw mooie meisje. Ja, mijn mooie meisje. Ja. Wij wonen in een drijfinwoning. En als ik mijn, mijn dochter aan komen lopen in de vet... en dan gooi ik de balkon, balkondeuren al open... en roep ik, daar is de mooiste vrouw ter wereld. Ik zeg, doe normaal. Gênant dit. Ik zeg, ja, leuk hè. Goed. Jij ja, bent zo'n uh, zo vader die je altijd een beetje uh, voor lul zet. Gewoon. Ja, zeker. ja, ja. ja. ja. Nou, ja, ja voor het, lul, dat is niet... Ik zet er gewoon mijn voetstuk. Ja, ja. ja, want ze werkt ook in de zorg. Ze Doen werkt je ook de, met verstandig in de je er ook prinses? Nee toch, hè? Nee, dat heb ik gehad. Oh, dat vind ik zo raar. Ja, naar... dat is een fase geweest, maar dat heb ik achter, achter me gelaten. Oh, gelukkig, gelukkig, gelukkig. Ja, prinses, ja. Ik. Ik ben, maar ik blijf de koning, zeg ik altijd. <laughs> de king onder. de En ik regeer. Ja, ja het, in China schijn je dus al met 50 jaar met pensioen te kunnen, hè? Ja, ik hoor dat zo Ja, met. het is flink hommelers in, uh, in Frankrijk. En de ja? regering wil ons pensioenleeftijd maar twee jaar verhogen, van 62 naar 64. Ik ga, ik ga echt naar, ik ga in Frankrijk wonen. Nou. Maar ja, er dus steeg het serenbeen van twee derde van de werkende Fransen. En ook in Nederland stijgt de leeftijd. Want dat gaat, is inmiddels alweer naar 67 jaar in drie maanden gestegen. Ja, sommige vrouwen in China kunnen al op een 50 met pensioen... maar daar schijnt dus wel dat je te weinig inkomsten hebt. En in uh, Bulgarije mogen uh, vrouwen op een 62 met pensioen... en in Roemenië 61. Maar ja, het punt is dus wel dat dus ze kijken van hoeveel procent van het uh, bruto uh, product he, BBP uh, wordt eraan besteed. En het is dus 14% in Nederland, maar 6%. Oh, okay, dus vandaag. daarom uh, is het gewoon echt nodig daar. in yeah. de, de oplopende vergrijzing. Dus uh, ja, Macron heeft weinig andere keuze dan het verhogen van die leeftijd. Dus uh, nou ja, ja, nou ja, je is er fanatiek mee bezig. En het komt vooral omdat ook heel veel ja, mensen die in uh, Frankrijk werken... die hebben niks meer met een baan. Die zijn er klaar mee. De bazen doen het niet goed. En als ze uh, hogerop willen komen, lukt het niet. Dus heel veel Fransen werken ook beneden hun niveau. Waardoor ze ook uh, ontevreden blijven. En denken van nou, ik moet mijn tijd maar uitzitten. En dan 62 is mooi. Ik heb ook al steeds meer van die mensen om me heen... die dan uiteindelijk ook zeggen van nou, ik moet toch een paar jaar... ga ik nog een switch maken of... Zit ik het gewoon even uit. Ja, ja. ja. ja goed denk je, dan zo. Je moet eigenlijk voorbij je pensioen gaan denken. Hè? Ik bedoel, wat oké, En dan, straks naar pensioen, dan ga je gewoon leuke dingen doen. En dan? Ja, leuke dingen doen. En wat gaan we dan vandaag doen? Oh, een stukje fietsen. Oh, wat leuk. Ja, zo naar maar, een wb stijl Ja, ja gezellig. Ja, voor mij moet je er voorbij denken. En wat, wat, wat zou je nu dan in je leven al kunnen veranderen? Waardoor je straks na je pensioenleeftijd ook nog er iets mee kan. Ja, nou ja. ik moet eerlijk zeggen, ik heb. Uh, Gebruikgemak van het generatiepact. Ik moet nog zes jaar. Gewoon. Ik moet nog, dat klinkt ook al fout. Ja, he? het klinkt heel fout, ja. maar een andere baan vind je niet zomaar. Nee. Zeker niet op deze leeftijd. En kan je niet meer naar jezelf vormen? Nou ja, ik, ik ben dus nu inmiddels naar drie dagen. Ja? Dus ik kan nog zeker wel zeggen van, goh, misschien wil ik al wat. Maar ik heb me weer veel te flexibel opgesteld. Dat ik dan zeg van, nou, dan ben ik in principe dinsdag woensdag vrij. Maar als er uh, een vergadering op dinsdag is, nou, dan ga ik wel dinsdag werken. En dan doe ik de maandag niet. Maar daardoor heb ik dus niet de vrijheid om iets te doen met die dagen. Nee, precies. En dat precies. is gewoon, ik heb mezelf alweer vastgezet. Nou goed, ja, er zit een klein beetje beweging. Dat is wel zo. Een beetje. Een klein beetje beweging. Nou, heel goede klein. kant, heel klein beetje beweging. Nou goed, denk er even over na wat je gaat doen met je pensioen. Ja, zeker. Aha. De band uit België. Dat doet me soms weer verbazen. Deus. Weet die ene plaat nog oh, wel. Dat is ook een uh, Franse plaat. Blijf het mooi. News from the Widow I'd Noise in my headphones Had a taste of some homegrown It been Wat Was je nieuw? Echt waar? Dat zag je er niet uit hoor. Hey, heb je hier al garantie erop? Nieuwe plaat van Deus. Altijd apart. En ja, wat ik al zei. Ze hebben eerder zo'n plaat gehad. Ik ben het vergeten. Maar die was in front. Dit vond ik eigenlijk wel een bijzondere plaat. Dus eens kijken. Voor volgende week is dat mijn opdracht. Om dat even te kijken. Waar die is gebleven. Goed. Nou, de afgelopen weken... we doen natuurlijk over... Nou, dat is nog een aantal weken natuurlijk... over uh, informatie... die Joe Biden in zijn schuur... bij zijn koffert had opgeborgen... in zijn garage. Wij denken denkt... oh ja, informatie in je garage. Nou, uh, jezus... heb je zomaar ergens in de hoek gehad? Nee... Gezet. Nee, als hij zeg maar in zijn garage bedoelt... dan is de garage echt goed beveiligd... want er zit een hele dure corvette staan daarin... dus dan is hij heel zuinig. Maar goed, die informatie was geloof, geloof ik niet... met nucleaire informatie... Het heeft te maken met de atoombom... maar daar waren ze natuurlijk bang voor. Maar het begon al op 2 november, toen op 20 december... toen op 12 januari. Elke keer kwam er weer een, een dossier tevoorschijn. Maar die gast is ook al vanaf 1970 actief in de politiek, hè? Ja. Dus het kan best zijn dat hij was wat hij in zijn tas heeft laten zitten. Oh, Vergeten. Nou, uh, ik dacht, fuck. Vergeet het. Nou, ik leg het even hier neer. Ik ga wel een keer mee. En dat gebeurt nog een paar keer. En voordat je weet, heb je toch een aardige doos vol met archieven, spullen die je hebt uh, meegenomen toevallig. Ja. De jaren heen. Want hij is dus al 40 jaar, 50 jaar misschien wel actief in de politiek. En dat uh, is niet zo gek. Maar goed, het is natuurlijk wel voor de Republikeinen erg leuk om uiteindelijk de er even overheen uh, te zeiken. Omdat uh. Trump natuurlijk hetzelfde had. Maar Trump. Die wilde geen afstand nemen van die documenten. Die had gezegd, nee, dat zijn mijn documenten. Daar heb je niks mee te maken. En Biden staat er heel relaxed in. iemand ja, maar, die maar die denkt, het denkt even. is de schuur ook opgeruimd? We ja. hij er even uit wat niet uh, echt uh, zinvol is. Haal, haal het maar even op. <laughs> dus, uh, en ja. dit is allemaal ontstaan omdat namelijk uh, in 1978 werd deze wet ingevoerd. Dat deze documenten niet mee naar huis mogen worden genomen. Op, namelijk uh, uh, Nixon, Richard Nixon, die had namelijk wat uh, informatie meegenomen. Dat wilde hij vernietigen. Dat had dan weer te maken met de Watergate schandaal. Ja, dat die ja. afluisterpraktijk had ingezet. Dat soort dingen. Nou. En daar hebben we ook zo'n hekel aan. wat het Watergate, dat alles wordt gate genoemd. Ja, ja, ja. Dat, dat, komt vandaan, wel... ja dat komt daar vandaan denk nee, ik. Ja, dat komt daar vandaan. dat ja, komt mij daar vandaan. Wel vind ik. Nou dat. goed, vertel. Oké, okay, er is een monsterklus voor Rijkswaterstaat. Want het schijnt dat de helft van de dijken niet voldoet. Nee, ik hoorde het ja. Dus ja. Dus uiterlijk in 2050 zou de helft dus uh, verstevigd moeten zijn. 1500 kilometer en honderden fluizen en gemalen. En uh, ja, dus er is natuurlijk zo over de, de, het water, het klimaat. Het gaat stijgen. En ze moeten gewoon echt, echt uh, voorbereid zijn op het ergste. Ja, en er werden op bepaalde gebieden wel gezegd. Nou, zet de spullen maar een beetje omhoog en gaan op de eerste verdieping zetten. Ik denk, wat? Dat doe jij toch al? Ja, ik zit op de eerste verdieping. Maar ik denk, en je ik, slaapt op de begaande grond. Ik eigenlijk. heb het ooit gehad, de waterschaat in mijn opslag. En toen dacht ik, wat de fuck, had ik echt 10 centimeter water in mijn opslag? Nou, dan denk je wat, oh, even kijken wat er allemaal schade is. Maar ja, het komt misschien ook omdat het zoveel jaar geleden is dat er in 53 natuurlijk het water in Zeeland uh, omhoog kwam. En is momenteel natuurlijk een documentaire over. Een aantal afleveringen. Ik heb daar een paar keer te kijken. Je denkt, what the fuck? Ja, dat was je even, even vergeten. Maar dat is echt heel dramatisch geweest, gewoon die dingen. Dus, ja. Nu lijkt het toch een klein stukje dichterbij te komen. Terwijl het pas geleden nog was dat we water tekort hadden. Ja, maar ik had wel begrepen dat uh, doordat er nou zo weinig uh, sneeuw ligt dat uh, dat ook wel effect gaat hebben op dat dat we heel veel droogte gaan krijgen van de zomer en ik heb ook begrepen dat de Nederlandse overheid heel erg bezig is om te kijken waar kunnen, kan water gestouwd worden ja. voor de slechte tijden. Ik zou zeggen: zet al meer en uh, ja, er worden steeds meer uh, uh, soort grote vaten, ja. stukken landen uh, waar het water dan uh, mag blijven staan. Denk klein, zet gewoon twee emmers water gewoon in je tuin. Dat ja. denk ik. Misschien is dat gewoon een oplossing. Iedereen heeft een emmer vol met water uit de sloot scheppen. Dat dus scheelt er meteen maar. Met. Niet ergens weggooien. Gewoon laten staan. Kom het al een keer weer om te Laat de plaats voort met de deur. Black well, and dealing, flooding in. Well, it's Friday right night. Young blood pumping through my veins. It's full of fight. Probably do a bunch of things. Hell ain't that what the?